12 uur. NPO Radio 1. Met Willemijn Veenhoven en Patrick Claudiers. Bijzonder goedemiddag. Goedemiddag. De stemmen zijn geteld. Nederland heeft gesproken. Maar welk beeld van ons land geeft deze uitslag? Straks in de Nieuws De hele kopterview van onze druktemakers. Nu eerst. Het is feest bij de winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen. Dat nu in het NOS Journaal door MUZIEK Inderdaad, in Den Haag komen vandaag de fracties van de landelijke partijen bij elkaar. Vreugde en verdriet liggen daar vlak bij elkaar in de fractiekamers. Niet waar, verslaggever alleen de rooi. Ja, zeker. Dat is zeker waar. Ik ben even de gang opgelopen, want uh, Alexander Pechtold praat hier uh, met zijn fractie. Er staat geen taart bij D66. Die nee. hebben natuurlijk wel een dreuntje te verwerken. Maar hij zegt, we moeten hier een applaus toch nog wel voor Alexander Pechtold... Het. Het ik ga zilver, even kijken he, of ik op meteen even wat ga vragen. Ja. Oh, meneer Pechtels, ik ben. Uh... Ik beantwoord jullie allemaal, maar één voor één. Ik ben Ik ben live. Ik zit live in de uitzending. Dat kan. Meneer Pechtels. Is het toch wel een dreun die je moet verwerken? Het is een tikje terug, maar uh, het is beter dan wat we gepeild werden. En we zijn regeringspartij. En vier jaar geleden deden we het extreem goed boven verwachting. Nu stap je terug, maar zoals ik gisteravond ook zei... Zilver, we staan wel op het podium en we gaan ook meedoen. Die kabinetsdeelname heeft u toch moeten uh, incasseren. Daar moet u, moest u toch een uh, slag van krijgen. Dat is niet verrassend, dat is eigenlijk altijd zo. Dat is ook met alle regeringspartijen. CDA heeft het minder. Nee, maar toch ook... Als je naar de positie van CDA Grote Steden richting de provincie. Dat verschuift ook nog steeds. Ik ben, ik ben niet ontevreden, maar uh, natuurlijk, er zijn andere winnaars. Ja, en verder heb ik nog met wat andere partijen gesproken. Je hoorde de D66, lichtelijk optimistisch. Ja. Eerder was een etage hieronder het CDA bij elkaar. Daar was wel taart en gebak aanwezig... en werd Siban Buma met veel tromgeroffel uh, binnengehaald. Zo. Beste CDA-vrienden, het was weer zo'n avond waar we er wel vaker een van meegemaakt hebben. Halverwege weet je het nog niet zeker. Maar uiteindelijk eindig je als de grootste landelijke partij bij deze lokale verkiezingen. Allemaal, alle CDA'ers in het hele land, gefeliciteerd het toch de CDA, de grootste partij, blijft? Je, je ziet per gemeente grote verschillen, maar ik vind het ja, heel goed natuurlijk. Dit is, uh, dit, dit is een hele mooie uitslag. En dit is een uitslag die vooral zo mooi is, omdat je door het hele land heen ziet dat het CDA op plekken wint. Ook verliest op plekken, ook wint, maar die verliezen zijn vaak weer uit te leggen doordat er nieuwe partijen bij komen. Ja, dan verliezen alle bestaande partijen een beetje aan die nieuwe, dus ook het CDA. Klein, over een klein uurtje komen ook de, komt ook de fractie van het SP bij elkaar. Ook interessant om te kijken wat zij gaan zeggen van het toch wel een beetje verlies, onverwachte verlies van Lilian Marijnissen en de nieuwe strategie van het SP. Marleen de Roy vanuit Den Haag, tussen de Taart en Bloemen. En de vreugde tranen, maar ook hier en daar tranen van Freddy. Dankjewel. Komt waarschijnlijk geen Amerikaans importtarief op staal en aluminium uit de EU. Dat heeft Eurocommissaris Malmström gezegd in het Europees Parlement consulent Thomas Spekschoor in Brussel. Thomas, uh, Bonsrem, die was de afgelopen dagen in Washington... om daar te pleiten tegen die importtarieven. Uh, dat heeft kennelijk effect gehad. Dat heeft volgens haar zeer, zeer waarschijnlijk effect gehad. Ze heeft gesproken met de Amerikaanse minister van Economie. Uh, die heeft haar uh, toegezegd dat hij in ieder geval bij Trump gaat pleiten tegen die importtarieven. Uh, en uh, dat zou dan volgens Malmström toch wel heel waarschijnlijk moeten leiden tot uh, een, een aankondiging van Trump vanmiddag of vanavond met nieuwe landen op de uitzonderingslijst. En dan moet daar ook de EU ko tussen komen te staan. Wat Malmström dan er dan wel bij zegt is ja, je moet altijd. Afwachten of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar ze is er optimistisch over. Ja, en, en heeft er ook bij gezegd wat voor de Amerikanen dan de doorslag zou hebben gegeven om ook de EU uit te zonderen? Ja, wat zij zegt is in ieder geval dat uh, de Amerikanen uh, dat zij samen met de Amerikanen regelmatig gaat overleggen de komende jaren over staaltarieven, over aluminiumtarieven, ook uh, over of China nu aan het dumpen is uh, op de Amerikaanse en op de Europese markt of niet. Maar wat absoluut ook een grote rol zal hebben gespeeld is dat de EU heeft gedreigd. De EU, de EU heeft gezegd uh, op het moment dat jullie met die staaltarieven komen, komen wij ook met tarieven, bijvoorbeeld op op Amerikaanse sinaasappelsap. Uh, en ja, daar zit natuurlijk helemaal niemand op te wachten. Dus dat zal ook wel een rol hebben gespeeld. Maar goed, we moeten het allemaal nog afwachten. Uh, vanavond komt Trump dan met een beslissing of het wel of niet doorgaat. Uh, en dan weten we het zeker. Thomas Pexhoor, dankjewel. In Tilburg heeft de politie een man opgepakt in verband met een steekpartij... gistermiddag in het Brabantse Alphen. Daarbij raakte een man van 21 gewond. En omdat de politie dacht dat de verdachte zich vervolgens schuilhield in zijn huis in de wijk Broekhoven, werd daar vier uur lang een straat afgezet. De man is later, afgelopen nacht, opgepakt op een andere plek in Tilburg. Hulpdiensten hebben rond twee dodelijke steekpartijen in Maastricht... eind vorig jaar op de juiste manier gewerkt. Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid... In december werden een vrouw en een man uit Syrië in Maastricht doodgestoken. Omdat er werd gevreesd voor een aanslag... Hield de agenten toen de ambulances een tijdje tegen. En het aantal diefstallen uit vrachtwagens is vorig jaar vrijwel gelijk gebleven. Het waren de 237. De meeste ladingen werden geroofd uit trucks in de buurt van Venlo. Mogelijk omdat Venlo dicht bij de Duitse grens ligt. Maar hard bewijs heeft de politie daarvoor niet. Het is weer eens raak in Frankrijk. Het openbare leven daar ligt grotendeels plat. Miljoenen Fransen die leggen het werk neer uit onvrede over het beleid van de president Macron. Die stakingen begonnen vanochtend vroeg en uh, ja, gaan die uh, over een uur ook Parijs plat leggen. Dat is de vraag. Frankrijk-correspondent Frank Renaud. Frank, wie, uh, wie, wie werkt er allemaal niet vandaag? Dus heel breed en heel divers. Allereerst is er het spoorpersoneel, waardoor het treinverkeer enorm is verstoord in Frankrijk. Ook de Thalys, tussen Nederland en Parijs, die rijdt niet zoals gewoonlijk. Dan zijn er de ambtenaren bij de overheid en in ziekenhuizen bijvoorbeeld. Scholen in het hele land worden bezet door leerlingen. Bij de metro in Parijs wordt actie gevoerd. Luchtverkeersleiders staken, dus er zijn ook vertragingen met vluchten. En tot slot worden er nog op zo'n 140 plaatsen in heel Frankrijk demonstraties gehouden. En over een uur begint dat inderdaad ook in Parijs. Ja, ja, ik zei het al, we zijn het een beetje gewend van de Fransen. En dit keer is het eh, omdat ze... Het niet tevreden zijn over wat Macron allemaal doet en wil. Ja, de specifieke klachten zijn heel divers. Dat ligt een beetje aan de beroepsgroep. Het spoorpersoneel is bijvoorbeeld tegen de hervorming op het spoor. Het bedrijf moet klaargemaakt worden voor de concurrentie. Vindt de regering, daar zijn die personeelsleden bang voor. Anderen vinden weer dat er te veel ambtenarenposten worden geschrapt. En weer anderen hebben het over hun salaris. Zoals deze lerares bijvoorbeeld, die vanochtend meedemonstreerde in Marseille. Ah, mais tout à fait. Les enseignants salaire en janvier qui était moindre celui de décembre ou de On peut pas confiance quand on nous le salaire. We krijgen dit jaar minder salaris dan. Vorig jaar vertelt ze dus hoe kan je dan vertrouwen hebben in de regering. De klachten zijn heel verschillend en dat maakt het ook riskant voor de regering. Want je kan die onvrede dus niet zomaar met één maatregel even wegnemen. Nee, heeft de regering bij monden van meneer Macron al gereageerd? Nee, hebben we nog niet gereageerd. Maar het is natuurlijk wel de eerste keer sinds de verkiezing van Macron... dat er zo massaal wordt gedemonstreerd. Vergeet niet, over anderhalve week begint ook nog eens... een drie maanden durende staking bij de spoorwegen. De eerste keer dus. Dus het is ook een soort krachtmeting. Als er vandaag heel veel mensen de straat op gaan... wordt dat toch gezien als een symbolisch... voor de afnemende populariteit van president Macron. Frank Renoud, dankjewel. Nabestaanden van de terreuraanslagen op de Brusselse luchthaven Zaventum... zijn niet te spreken over de herdenking van vanochtend... Om twee minuten voor acht uur vanochtend... precies twee jaar na die aanslag op Zaventem... zou een minuut stilte worden gehouden... maar het was onduidelijk wanneer die minuut begon... die had moeten beginnen zodra premier Michel Bloemen had gelegd. Maar dat deed de premier veel te vroeg. De herdenking is daardoor voor deze nabestaanden verpest. Mijn dag zag eruit, ik ga naar die minuut stilte. In bezinning samen met de collega's. En dan weet ik niet hoe mijn dag er verder uitziet. En meer moest dan is zijn. Maar het moment is mislukt. Er is geen aankondiging geweest van nu begint de minuut stilte. In Brussel zijn vandaag meerdere herdenkingen voor de twee aanslagen... waarbij op 22 maart 2016 in totaal 32 doden vielen. Zoals er in metrostation Maalbeek een minuut stilte om 11 over 9... het moment van de explosie in een vol metrostel. Het weer nog. Vanuit het Noordwesten wordt het droog vanmiddag. Kan af en toe de zon even doorbreken. Al overheerst de bewolking. Een graad of acht is het vanmiddag. Vannacht koelt het af tot zo'n drie graden. Morgen weinig verandering. Wel kan het dan wat warmer worden. Onze gezamenlijke gemeenteraden worden tot nu toe bevolkt door slechts 28 procent vrouwen. Wordt dat na vandaag anders? Tegen tien voor één in de Nieuwsbv. Een in inschatting. In je werk zorg jij dat iedereen gelukkig is.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 En Patrick Lodiers, De Nieuws BV. Goedemiddag. Een bijzonder goedemiddag. En welkom op deze Day After. Politiek. Naast mij staat de grote winnaar Geert Gabriels van weertlokaal Lokaal. Van 8 naar 11 zetels. Mevrouw Kelder van op koers Nu lokale partij Hardenberg, Ja, u heeft een smile van oor tot oor. Ja, de ja, eerste u slag aan die roeglische staren gewoon binnen. En Waas schetst dus verbazing. De ELP torent Bobbe haast alles uit. Hoe rechts gaat Den Haag worden met Groep de Mos? Nou, niet rechts, want wij zijn uh, lokaal. Wij uh, hebben ook in de inleiding van ons verkiezingsprogramma dat wij niet in rechts- of linkshoekjes hoekjes uh, te stoppen zijn. We, we zijn normaal wel de grootste partij in Nuenen, maar heel eerlijk... en achteraf is het makkelijk lullen, ja, gigantisch. Bij veel lokale partijen was het gisteravond feest. Maar wat zeggen deze verkiezingen nou over ons land? De politici, de commentatoren en die andere usual suspects... die kwamen vanochtend allemaal al langs. Maar wij bespreken de uitslag met de mensen... die ons het hele jaar door deelgenoot maken... van alles wat zij opsnuiven uit de samenleving. Dames en heren, onze druk te maken! De Nieuws BV. Applausje voor jezelf. Welkom hier aan tafel, Arthur Umgrover, Kees van Amstel, Ronald Giphart en Marcel van Roosmalen. Heren, hoe gaat het? Blij met gisteren, Ronald? Ja hoor, het ja? is de feestdag van de democratie. Even iedereen natuurlijk gestemd, neem ik aan, of zit er iemand... Ja, zou je het durven zeggen, als je, Marcel? Als je ja, dat niet, zou ik zeker durven zeggen. Ja. Eh. Ook allemaal maar, gestemd voor het referendum? Ja. Ja. ja, ja. ja. ja ook. Tegen dan, hè? Voor. Tegen. Tegen. Tegen. Oh, nou, toch nou, nog eentje. Nou. E e e e e nou, leuke middag worden. En ook je de hele e e e avond <middorland> voor de televisie gezeten, Marcel? Nou, het grootste deel van de avond, op een moment, haakte ik wel af. Ja? Wanneer was dat? Nou, uh, na de toespraak van Jesse Klaver had ik het wel een beetje gehad. <lacht> ja. Ja. Het Kom, is toch altijd alsof je wordt toegesproken uh, als een schoolkind. Ja. Met al die voorbeelden die hij gebruikt. De hele tijd komt die man mensen tegen die ik nooit tegenkom. <lacht> maar, en, maar hij had uh, geen stropdas om. Dat vond ik al een hele verbetering. Uh. Nou, dat maakt in zijn heen. geval niet zo gek veel uit. Of je nou wel of geen stropdas uh, om En Sliep je lekker na die toespraak? Niet anders dan anders. Okay, ja, ik heb er ook goed. niet uh, wakker van gelegen. Goed zo. Heren, we hebben jullie gevraagd om na te denken... Uh, wat is blijven hangen na deze gemeenteraadsverkiezingen? We hebben jullie gevraagd om, om dat op te schrijven, die gedachten... en met ons te delen. Ronald, mag ja. ik bij jou beginnen? Als ik het stemhokje verlaat, krijg ik meestal, net als gisteren... acuut een aanval van stemspijt. Waarom heb ik in godsnaam dat ene hokje rood gekleurd? Dit jaar was de weddegang naar het stemlokaal extra zwaar... want ik wist tot op het laatste moment niet wat ik ging stemmen. Meerdere malen heb ik die stemwijze gedaan... maar daar werd ik toch niet wijzer van... omdat met een paar simpele veranderingen van een antwoord... je een totaal andere partij als, voor, als voorkeur krijgt. Ook heb ik me verdiept in partijprogramma's... maar die zijn vaak zo stuitend obligaat... Dat zie je terug aan die titels van de programma's... en de slogans waarmee partijen zich afficheren. Teksten die in nietzeggendheid met elkaar wedijveren. Ik heb een gedicht gemaakt, speciaal voor vandaag. Een gedicht dat alleen bestaat uit aan elkaar geplakte slogans. Ik heb er geen woord aan toegevoegd. Het gedicht heet Utrecht. Utrecht, stad voor iedereen. Thuis in Utrecht. Iedereen heeft recht... Op Utrecht. Kansen voor alle Utrechters. Iedereen doet mee. In verbinding met de samenleving een waardevol verhaal voor Utrecht. Utrecht door Utrechters. Het gaat om jouw plan B voor Utrecht. Utrecht weer van ons. Oude stad, frisse blik. Utrecht is van ons allemaal omdat we allemaal ouder worden. Schitterend ja, vind, nou. En zo had je nog wel even kunnen doorgaan, of niet? Of nou, dit dit, ze alle nee. ze dit zijn ze wel. Hoe hoor jij dit? Zo, Arthur, ik zie zie een beetje glimlachen? Wat vind je ja, ervan? Dat het allemaal heel dicht bij elkaar ligt. En ik vind het ook eigenlijk wel goed. Ik bedoel, uh, we doen allemaal heel ingewikkeld, maar het, is natuurlijk allemaal, het gaat allemaal om heel weinig. Er zijn alleen aan de uiterste kant heb je een paar partijen die rare dingen roepen. Ja. En de rest is allemaal min of meer hetzelfde. Dus uh, Ik dus, vind het wel goed. Ik ben erg voor uh, grijze politiek... Ik ben ook tegen referenda. Ik ben voor uh, Wim Kokken en Els Borsten en dat soort lijken. Gewoon gedegen en, mensen die van mij En dit, is, mij, uh, en dit is grijze politiek, dit is, wat je nu hoorde. Je? Dit is grijze politiek, wat je nu hoorde. Nee, hier, hier, dit is de schijn van uh, iets meer. Uh, iedereen heeft zijn eigen partijtje. In Amsterdam 28 partijen. Maar het grootste deel zegt natuurlijk hetzelfde. En dat zie je aan die slogans. Ja. En, en zie je grijze politiek dan vooral in de lokale politiek? Of is dat ook Algemeen. Ik vind het, het moet een heel grijs beroep worden. Ja. <laughs> zijn jullie het daarmee eens? Daar is... ja, ben ik het mee eens. Ja hoor. Ja, Kees. Om het maar even nou, naar deze bijdrage te gaan. Ik lezen. wil er straks een kort stukje over zeggen, maar ik, ik vind wel, je hebt wel beroepspolitici. En je komt vaak voor die mensen van die visverkopers. Die zeggen: ja, Precies. En, en die komen er dan in. Ja. En die moeten er ineens zulke pakken met stukken gaan lezen en wetsvoorstellen. En die, die zie je dan vaak na tien regels al afhaken. En dan in de raad worden ze afgemaakt in het debat, gewoon op kennis. Ja, en ja en dat, dan dan dat het is... komen we zo meteen ook op met jouw stukje. Want dat gaat, dat gaat er onder andere over, die een mensen beetje, die, ja. Ja, die ja. daar... Uh, ik zit even met een schuine oog naar de... Nee, we zouden nog nieuws uit Den Haag, maar dat komt zo meteen. O, spannend. Um, spannend. Ja, Ronald, even, even terug naar de slogans ja. die je hebt opgeschreven. Het is een bepaalde kneuterigheid die eruit opstijgt. No. Overigens, dat zou je natuurlijk ook kunnen zeggen voor de slogans van landelijke partijen. Want Zeker. goed klimaat en goed onderwijs, tja, wat moet je daar nou van vinden? Maar als je dit even betrekt, en dat doe jij op de lokale partijen... Ja. die hebben wel heel goed gescoord. Die dus, hebben heel goed gescoord, dus, en dat vind, ik, dat vind ik ook hartstikke goed. Uh, en voordat je antwoord gaat geven, gaan we toch even naar Den Haag. <laughs> ja. Want, eens even kijken, er is nieuws Wilma Borgman uit Den Haag. Hey, goedemiddag. De vergadering in de Tweede Kamer is stilgelegd net vanwege een wel heel um, ongewoon tafereel dat zich net afspeelde vanaf de publieke tribune. Um, was te zien dat er een man naar beneden viel terwijl het Tweede Kamerlid Arno Rutte van de VVD een motie aan het voorlezen was. En dit klonk zo. Om vooraf te laten toetsen door een overheidsinstantie of de persoon. Of de... Oh! Je hoort de consternatie en de geschrokken reacties bij mensen die in de plenaire zaal bezig waren op dat moment. Wat er precies is gebeurd, dat is nog niet duidelijk, maar de ontzetting en de schrik in de Tweede Kamer is groot. Maar is hij gesprongen of is hij gevallen? Dat is nog niet duidelijk. En hoe is het met die man? Weet ik ook niet. Er is een ambulance bij hem. Um, hij ligt in de ambtenarenloges. Um, er lopen een heleboel medische mensen om hem heen. Mm -hmm. Hoe het met hem is, wat er precies is gebeurd, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat er een hele hoop consternatie en ontzetting is in de plenaire zaal van de Tweede Kamer op dit moment. Ja. Goed, Wilma, dankjewel. Als er nieuws hierover is, als er wat meer te melden is, dan horen we je gelijk. Dankjewel. Wilma Borgman vanuit Den Haag. Je ging net antwoord geven. Ik heb geen of, idee of, wat ik nou uh, wel nou zeggen eigenlijk. Ik, ik weet het toevallig nog wel. Uh, tenminste, ik weet de vraag ja. nog. Namelijk of die knuiterigheid, of die dus niet ja. heel goed uitpakt. Want je ziet dat ja. de lokale partijen hebben heel veel gewonnen. Goed gescoord, zeker. En dat is ook omdat, uh, politiek is persoonlijk. Dus het is prettig als je weet op wie je gaat stemmen. En als je die persoonlijk kent. In Zweden heb je een uh, stelsel dat uh, uh, lokale partijen en landelijke partijen gescheiden zijn. Een landelijke partij mag niet meedoen aan de lokale verkiezingen. Dus je hebt er allemaal verschillende soorten partijen. Nou, dat ah. werkt. Het heel erg goed. Dan heb je ook niet dat gezeik van landelijke politici die zich plotseling met uh, de lokale politiek gaan bemoeien en komen vertellen: bij het eerste zeggen van u ziet hier nu weer allemaal landelijke politici, zegt dan mevrouw Marijnissen uh, keer op keer op iedere plek waar ze is, terwijl ze zelf toch echt een landelijke politicus is. Uh, <laughs> Ja, de, de kneuterigheid. Dus op, op naar het, het Zweedse model. Op, misschien op naar het Zweedse model. Interessant, ja. ja ik wist, ik, dat leer ik hier weer veel. Het is echt goed. Ja. Lijkt mij een goed idee. Ja, zou je daar echt voor zijn? In, nou, ne in Nederland ook? We, kijk, lokale partijen, dat is natuurlijk altijd een beetje, ja, een beetje onzin geweest. Totdat uh, de leefbaren opkwamen in de jaren negentig. Uh, in Utrecht uh, uh, met negen en later met veertien zetels. Dat enorme aantallen waren. Uh, pragmatische politici die zeiden van... er moeten dingen veranderen in de stad. Um, en daarna heffen we ons op. Ja, wat, ook huh? nee, ja, ik, ik heb net een stukje geschreven dat ik juist tegen uh, al die lokale partijen ben. Omdat de helft... Toch wel debiel is. Mij ja, dan, wat, ja, wat, mij, is. Mij, wat mij vooral opvalt is het feit dat ja, de, ja, de landelijke politici... Die, die gaan ja. zich uh, bemoeien met, met, uh, uh, met de gemeenteraadsverkiezingen. Maar uiteindelijk zijn het de lokale die winnen. Dus hoe harder zij op de trom gaan, gaan slaan... of hoe harder zij gaan debatteren in televisie ja, of radioprogramma's... Gewoon, uh, hoe minder ze winnen. Want mensen willen inderdaad uh, volgens mij toch uh, uh, liever een lokale stem horen. Iemand die ze kennen. Nou, Volgens mij komt dat gewoon op ze die anderen gewoon helemaal zat zijn. En die lokale stem horen ze niet zo vaak... Het maakt helemaal niet uit. Je kunt ook, ook gewoon drie zijn. zetels halen door helemaal niks te zeggen. En dat is nu het geval. Het zijn gewoon, iedereen is al die politici zat. Ja, ik je, je, weet, je stemt in, in op degene die je niet kent had de PVV geen enkel programma. En ze hebben gewoon twee of drie zetels in een klein gemeenteraadje gekregen. Zandvoort, In Zandvoort heel veel asielzoekers, uh, toch? Ja, er wonen er twee. Twee asielzoekers en eentje warme boer. Dat zijn ook de enige allochtonen. Dus het is mij een raadsel hoe de PVV in die gemeentes... zo gehoog scoort waar geen enkele moslim loopt. Dat is toch wel bijna knap te noemen. Kees, jij, jij staat voor de klas ook, hè? voor een VMO-klas. Ja. Wat, wat merk je daar aan de leerlingen? Zijn die geïnteresseerd? En nee. Vinden die debatten interessant? Nul. Nul. Nul. Weinig. Weinig. Wel interessant en, om uh, de scholieren... De bij de landelijke verkiezingen en... hebben we wel een tv-programma kwam dan en dan ging het wel lezen. En ja. dan, uh, dan vielen ze die politici ook wel, wel, wel grappig aan. Maar zo gauw je zegt, wat ga je stemmen? Ik weet het niet. Of ze, gingen nu ja, ze mogen wel al stemmen. Ze mochten voor mij vijf minuten de stemwijzer, mochten ze, de stem wijzen, mochten ze het doen, enzovoort. Maar aan jou, ik weet, Kees, kwaam, Kees dat als de leraar... De andere partij. Dat was heel grappig. Mij, meisje van 17, 18... Maar je zou kunnen zeggen, Kees, aan jou de schone taak als leraar... om ze dat een beetje bij te brengen, die, die liefde voor stemmen die en voor de democratie. Wel, ja, nee. ja, je hebt je tijd hard nodig. Maar dat doe je dan een beetje. Maar ja, je moet ook weer oppassen dan weer niet te gaan beïnvloeden. Waarom dat, niet? Wat geeft dat? Ben je toch als leraar voor... Nou, met, ja, ik weet niet. Qua politiek... Nee, je nee, hebt voorkeur. Ik nee, maar dat is toch... Het het vele leerlingen goed, ze zitten zijn... behoorlijk aan de rechterkant. Ja, uh, ja want dat uh, ze. me ze ook. Ze VVD is de, de grootste kom. partij. Onder de schaduwverkiezingen, onder de scholieren... Ja. is VVD de grootste partij, en ja. dan de lokale... en dan pas GroenLinks en D66. Ja. Ja, ik, vind, nou, ik kan echt uit ervaring zeggen dat. Op, op, ik zit in het MBO, dat ze er weinig mee ja. bezig zijn. Kees, laten we naar jou stukje gaan. Met jouw welnemen. Ja, vooral lokale partijen hebben gewonnen. Nou, ik was vroeger reporter bij de lokale omroep. En daar mocht ik lokale politici interviewen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Altijd gedreven en aardige mensen. Maar wat al snel duidelijk was, twee derde of meer zat in de raad vooral vanwege zichzelf. De middenstander in de Raad had vooral voorstellen over koopzondagen en het verminderen van de terrasbelang. De oudere partijman, die twee etages boven een café woonde, had als punt één minder geluidsoverlast van de horeca. Er was altijd een heigerige jonge man met nu al een maatpak. die snel in de raad wilde als opleiding. om daarna zo snel mogelijk carrière te maken bij de provincie of de grote Gladiatoren Arena in Den Haag. En er was altijd één die gewoon lol had in het spelletje. Hij was 35 jaar ambtenaar op een ministerie geweest. en had als enige geleerd de regeltjes echt goed te lezen. en middels slimme procedures altijd van de anderen te winnen. Vond hij gewoon lekker. Gemeentebelangen, ja, ja. Eigen belangen zou misschien iets eerlijker zijn. Serieus? Ja? Vind je dat? Ja. Joh, ik zat dan in een kroeg, uh, waar ik morgen gaan vertellen, maar fuck it. Dan <laughs> zat ik in een kroeg, uh, en dan wist ze op vrijdagavond, dat moest ik op zaterdagavond, ging ze interviewen. En dan kwamen er allemaal mannen met regenjassen. Hey Kees, wil jij een biertje? Jij hebt morgen die hè, in de uitzending. Moet je me even dit vragen? Weet hij geen antwoord op? Ja, maar ik ken ook wel wat uh, raadsleden, uh, en die, die steken er echt veel tijd in. Ja, die maken dat er, dat er wat van, Nee, maar ik zeg, er zijn er een paar die echt wel het grote belang... Ja, maar er zitten toch een hoop winkeliers en dingen in die toch vooral... Die zitten, maar ze kijken ook naar het gemeenschappelijk belang. Ze zitten er met veel uh, vrije tijd die ze erin steken. Veel, ze, moeten, ze moeten veel nadenken, dat soort zaken. Natuurlijk kan je... De, ik vind het een hele leuke column. En ik snap het ook. Uh, maar zo is het niet. Uh, uh, overal. Zeker niet. En is het niet altijd. Misschien heb ik, het was ja. mijn ervaring vooral in kleine gemeentes... en dat in de grote gemeentes men uh, ik weet daar beter in is... Maar ik, ik vind het naïef om te denken dat je, dat het niet zo is. Maar hoe zou het anders moeten? Nou, een regent lijkt me voor sommige gebieden heel goed, onder andere voor Rotterdam. Daar is ook ook een uh, graaf. Een gouverneur. Uh, gouverneur. Ja. Nou, ik heb daar maar... geen gemeenteraad. In sommige ja, ik gebieden. zou bijna zeggen ook een opleiding. Ja. Dat er een opleiding gemeenteraad ja, de... nee, ja, is. Maar test Maar Kees, is dit een verandering? Of is dit? <coughs> Excuseer. Rutte had het natuurlijk. Uh, wat was het twee jaar geleden over die dikke ik-mentaliteit? Uh, is dat de spijker op zijn kop? En, en, en is dat een nieuwe ontwikkeling? Of zie je dit al misschien wel al, al jaren? Ja, kijk, ik vind het ook heel moeilijk. Ik vind ook dat die mensen in de raad moeten. Maar ze bereiden, sommigen bereiden zich voor. Of die ontwikkelen zich. Of die merken, kom in zo'n raad. En denken, shit, het is veel moeilijker dan ik had gedacht. Die gaan trainingen volgen bij D66 en bij het CDA. Hmm. En die, maar er zijn ook een aantal... Ja, die interviewden dan, die wisten van niks. Elke vraag zeiden ze, ja, dat moeten we nog uit gaan zoeken. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, ze wisten gewoon de antwoorden niet. En ik, ja, die mensen beslissen dan over mijn... Fietspad. Maar goed, ja. uiteindelijk uh, dat die mensen te proberen... en uh, dat je opkomt voor je eigen belang, dat ik snap ik nog wel. Het gaat erom dat mensen op stemmen. Dat is pas erg. Als Waarom ik, als is ik het ken, erg? Als ik ik het niet. Als ik jouw redenering volg tenminste. Als je vindt dat daar een Minkukel zit die alleen voor zijn eigen belang opkomt. Het nou, grappige is dat social media er wel. Nu ineens gaan mensen gewoon aan al hun 300 vrienden... Uh, whatsappen of facebooken, zeggen dus je stemt wel op mij. Hè. Er komen een soort rare uh, netwerkjes die ze vroeger moeilijker konden bereiken. Want een volgtje ja, dus is het, toch wat afstandelijker. Dus het is ook makkelijker geworden... Om om publiek te vinden. Jij werpt de vraag op, Ronald, of het erg is dat dit nee, zo gaat. De, de samenleving bestaat uit slimme mensen en domme mensen. Uit winkeliers en niet-winkeliers. En dat er dus een winkelier denkt van... goh, ik, ik ga in de raad om te zorgen... dat de belangen van winkeliers worden behartigd. Ja, dat is nou eenmaal democratie. Alle, alle ja. politieke partijen zijn toch in wezen belangenbehartigers, volgens mij? Iedereen stemt toch eigenlijk met een, met een egocentrisch doel? Uh. Ja, het is toch, ja, Als wij nu je, je idealisme, gaan? maar dat is dat toch nauwelijks. Meer een deel is het gewoon... Idealisme is ook heel vaak verkapt eigenbelang, toch? Maar ja, is dat we... het zo, Arthur, ook bij de grote partijen? Ja, dat, die, denk of... ik wel, dat denk ik wel. Ik denk dat de, de, de, de zelfstandige uh, uh, stemmen sneller, VVD, in hun belang. Ja, ja. En iemand die een uitkering trekt, zal sneller op een SP stemmen. Ja, dat is dan, gewoon dan, eigenbelang. Ik wil niet zeggen dat je wordt beloond, want ik woon in een dorp. Nou, ik heb de, de <laughs> lijsttrekker van D66. Ja. ja, Dat was niet best... Ik, uh, die had je nee, maar, bij iedere andere partij in kunnen. Er ja, komen nog geen drie dan zinnen dan, achter elkaar zeggen. Ja, dat zetten. is gewoon een gebrek aan kwaliteit van mensen. Dat ja, precies, is natuurlijk zo. Maar daarom, maar het zijn altijd belangenbehartigers natuurlijk. Het zijn altijd. de beste van de slechtste, zoals we altijd zeggen. Wat mij ook, wel opvalt is dan bij, uh, bij uh, lokale partijen... dat er steeds meer van komen. Omdat iedereen zijn eigen partijtje ja. begint. Maar je dat je in de dat hele het samenleving zoekt. ook. Ja. Natuurlijk. Je hebt nu ook ineens denk voor een bepaalde groep mensen. Dat zie je steeds meer, die versnippering als het ware. Dus mensen zijn heel ontevreden, voelen zich niet gehoord willen allemaal nu hun eigen uh, belangetjes. Uh, en dat, dat gaat natuurlijk een keer mis. Dus dan, dan, wordt dat weer, dan gaan er weer partijen samen en zo. Dat komt allemaal weer goed. Maar ik bedoel dat gaat een keer mis, want er valt straks geen college nou ja, meer te, te, te vormen. Je moet regeren dan... natuurlijk. Als je met ja. 28 partijen zit. en die hebben allemaal ongeveer gelijke aantallen. dat niet helemaal zo, maar toch uh, begint en wat, op te leiden. Wat, wat zou er dan gebeuren? Dan gaat het mis en dan? Nee, nee dan ga je weer uh, mensen krijgen die samenwerken. Hè. De CDA was eerst KVP, CAU en uh, nog iets. Ik weet het niet. ARP. ARP. Nou ja, die gaan dan op een moment samen. want er zijn te weinig beleidende christenen meer. En dan wordt het weer één partij. en die zijn dan een tijdje de grootste. en dan worden ze ook weer kleiner. Maar ik ben dan wel erg benieuwd naar het Zweedse model. waar jij, uh, Ronald, ja. je in hebt verdiept. Is het ook zo dat daar steeds meer lokale partijen komen? Dat, dat zou ik eerlijk gezegd niet weten. En uh, Je, je merkt in Nederland natuurlijk die enorme versplintering. De vraag is of het nou heel erg is. Ik vind die samenwerking is allemaal wel goed. En, kijk, in België hebben ze heel lang geen kabinet gehad... Uh, vanwege de, de formatieperikelen. Als het nou zo zijn dat het na een gemeenteraadsverkiezingen heel lang duurt voordat er een... Uh, prima. Prima, hartstikke goed. Die ambtenaren doen Absoluut. hun werk wel hoor. Ja. Uh, en, en een interessante <laughs> vraag is, Ronald Gippert... is het zo dat de samenleving individualistischer wordt en dat de politiek dat volgt... Ja. Of is het andersom en voedt de politiek het eigen belang? Ja, het zal altijd een, een wisselwerking zijn. Maar uh, ik denk dat het een, een uiting is van dat het goed gaat. Het gaat zo goed dat we het niet meer nodig hebben... om tot belangrijke zuilen te horen... die voor onze sociale klasse proberen op te komen. En dat de welvaart ons tot het uh, ja, boven niveau is gestegen. Je, ja. Het is zoeken ja. naar een nieuw evenwicht natuurlijk ook. Hè. Dus, dus er is, er, je hebt heel lang die, die, die traditionele partijen gehad. En nu is dat, ik las het niet zo lang geleden... nog had de PvdA nog iets van 67 zetels of ja. iets belachelijks. En, en, dat is, en nu is er een nieuw evenwicht aan het ontstaan. Je hebt nu het, de chaos, en straks krijg je weer de rust. Hoe, hoe laat, mooi. wanneer, moet er, precies? We moeten ja, nu een jaar. sterke man moeten komen. Ja, is, die, ja. Maar ik vind het wel mooi wat Ronald zegt. Namelijk, het gaat zo goed met ons. Je hebt de tijd om je over. In Amsterdam had je een partijtje. Die, uh, partijtje, ja, partijtje. Die waren tegen scooters. Anti-scooter partij. Geweldig. Ja, ja, dat, als je daarop daar kan stemmen. Dan heb je voor de rest, denk ik, weinig zorgen. Dat is echt mooi. Ja. Ja. Ze land hebben het niet zo goed gedaan. Ja. Heren, ik ga jullie bedanken. Tenminste, één uh, iemand met name. Namelijk Kees van Amstel. Ja, want ik die heb er genoeg van. Gaat nee, er door. Ik door. moet je en moet je column voor het morgen land voorbereiden. Het, het, het, land moet, ja. het land heeft me nodig. Dankjewel, Kees. En de rest, die horen we zo. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven en Patrick Lodiers. Maar we zijn de natuurlijk nog niet... We zijn natuurlijk nog niet klaar met onze andere druk te maken. Dus we gaan zo meteen nog even met z'n door. En straks ook de vraag. de verkiezingsuitslag ook het aantal aandeel vrouwen in de raad? NPO Radio 1. Maar eerst, het is half één hier is het internationaal, door het magens. De vergadering in de Tweede Kamer is stilgelegd. Omdat er een man van de publieke tribune is gevallen of gesprongen. Het is nog onduidelijk wat er exact is gebeurd. Het incident gebeurde toen VVD-kamerlid Arno Rutte het woord voerde. Klonk een klap en mensen begonnen te gillen. Hoe de man eraan toe is, is niet duidelijk. Ambulancepersoneel heeft zich over hem ontfermd. Lijkt erop dat er voor staal en aluminium uit de EU in de Verenigde Staten toch geen invoerrechten hoeven worden betaald. Dat zei Eurocommissaris Malmström in het Europees Parlement. Ze heeft de afgelopen dagen in Washington gepleit voor een uitzondering op de importtarieven die president Trump drie weken geleden aankondigde. De nabestaanden van de aanslag op Luchthaven Zaventem, waarbij twee jaar geleden 32 doden vielen, zijn niet te spreken over de herdenking van vanochtend. Om twee minuten voor acht zou een minuut stilte worden gehouden. Die had moeten beginnen zodra premier Michel Bloemen had gelegd, maar dat deed hij veel te vroeg en daardoor ontstond er verwarring. Meer van de nieuws-Pv, volg ons op Facebook. Ja, aan tafel nog eens onze drie drukte makers. Ronald Griphart, Arthur Umgrove en Marcel van Roosmalen. En we hebben jullie gevraagd om te omschrijven... wat er nou is blijven hangen na deze gemeenteraadsverkiezingen. Marcel, het woord is aan jou. Mensen doen alsof lokale partijen wel een feest voor de democratie zijn. Alsof het fijn is voor Wierd... dat ze daar Prins Carnaval en de Toyota-dealer hebben gekozen. Tuurlijk, ook bij de afdelingen van de landelijke partijen... zit er tussen waarvan je denkt jonge zo wordt D66 in het dorp waar ik woon... vertegenwoordigd door een man van wie ik twijfel of hij tot 66 kan tellen. Maar hij is tenminste een filter, een controlemechanisme... om de echte patiënten eruit te filteren. Zelfs Giert Wilders gorde er wat kandidaat-gemeenteraadsleden uit. Bij lokale partijen kan alles. Het label Leefbaar is in de praktijk goed voor altijd wel een zetel. Leefbaar permanent, waar staat dat voor? Geen hond die het weet, nergens voor, gaf lijsttrekker Arie Wimboer grif toe... Hij heeft twee versleten heupen en zit in de schuldsanering. Hup, drie zetels. In Den Haag werd de partij die de burgers de afgelopen jaren... het best naar de bek praat, het grootste van allemaal. Groep de Mos heeft een lijsttrekker... die je niet eens recht in de ogen aan kan kijken. Richard de Mos is voor nieuwjaarsvuren, Ooievaren. Ado Den Haag... meer dartborden, ondernemers in de ruimste zin van het woord... en Raymond van Barneveld, want die staat ook op de lijst. Motto, toetoot toet ruim baan voor de auto. Het is hun democratisch recht... Dat ook de bielen zich verkiesbaar mogen stellen. Zij mogen gelukkig ook schreeuwen dat de rest er een zoortje van maakt. Maar een feest voor de democratie is het niet. Zo, <lacht> oh, die zit. <lacht> ja. Dankjewel, Marcel. Graag gedaan. Ja, hoe kijken jullie ernaar, Arthur? Eh. <lacht> uh... Nou, ik vind. Uh, ja, hoe kijk je daarnaar? Ik, uh, ik ben iets positiever gestemd, moet ik zeggen. Dus ik, uh, ik geloof met jou dat er uh, ook genoeg mensen zijn. die uh, het beste voor hebben, er echt hard voor hebben. Ik ken er een paar. En die, uh, die werken er hard van. En, en die doen hun best. Nou ja, goed, dan maken ze nog steeds fouten. Maar ik vind je best doen al uh, best goed. Ja, maar daar ga ik dus niet, niet helemaal voor. Als het over bestuurders gaat, dat ze hun best doen. en dan, dat ik dan al tevreden ben. En ik ben het met je eens. Nee. Ook in het dorp waar ik woon, in Wormer. Uh, zitten een paar capabele uh, politici. Mm. Maar die worden helemaal niet beloond in dit systeem. Uh, de grootste sneeuwlelijke uh, uh, tjerns, worden ja. beloond. Ja. En uh, er zit daar ook een partij die heet Ouderen en Veiligheid. Nou, ouderen hoefden we al niet serieus te nemen volgens hem... want het was ook Jongeren en Veiligheid. En, uh, voor de rest, die man gebruikte... ik was bij een raadsvergadering... Uh, zinnen als... Ik, ben, uh, ik vind het kut dat het milieu achteruit gaat... maar wat ik veel erger vind is dat oude vrouwen niet kunnen pinnen. Nou, handen op elkaar. Uh, ja. Je wint het niet van de, van de dommeriken. En daarom zeg ik, ik bedoel, ik bedoel het niet negatief... maar veeg ze maar weg. Zet de regenten neer nogmaals. Schaf af die lokale democratie ambtenaren er neerzetten die wat wegen aanleggen... en dan uh, geen inspraak meer nou ja, voor. Het, het, het, het sluit aan bij wat ik in het begin zei. Dat ik erg ben voor de grauwheid in de politiek. Ik vind ik inderdaad zo gauw allemaal gelukzoekers daar binnenkomen... en uh, uh, proberen het ook, ook maar iets te roepen en dan nog beloond worden. Inderdaad. Mm -hmm. Je moet gewoon degelijke mensen hebben die, uh, die wethouwers... uren dossiers doorbrengen... En, uh, en dan verstandige besluiten nemen. Maar dat doen wethouders. We hebben een duaal systeem. Dus er is een gemeenteraad die controleert de wethouder die wethouders die zorgen dat de, de fietspaden worden aangelegd en dan zit er een gemeenteraad die, uh, die dan bestaat uit uh, ja, maar, een neuraal beperkt mensen begrijp ik maar goed ja, uh, de... mond, om dat ja. voorbeeld maar eens te noemen nog van rij ja. Ja. negen zetels heeft hij behaald bij de verkiezingen ja. Ja. En, en negen vazallen uh, zullen hem steunen in alles. Snap je, dat, dat is toch een beetje ja, een we Maar er wordt al jaren gesproken dan over de, de, de, de kloof... tussen het publiek en, en de politiek. En die willen ze dan dichten. En juist op lokaal niveau zou dat moeten, moeten kunnen. Maar jij zegt, uh, uh, Marcel, schaf de, de democratie maar af op lokaal niveau. Ja, maar goed, ik ben ook helemaal niet zo voor het dichten van de kloof. Nee, ik ook niet. Dus ja. nee, ik, ik vind helemaal niet dat uh, uh, iedere debiel mee moet kunnen praten. Jawel. Ik vind ook, je moet het op afstand houden. En, je moet, en ik ben, daar ben ik ook zo tegen referenda. Dan moeten we. Ook dit referendum waar we net over gingen, waar ik geloof ik de enige was die voor Maar dat is een veel. de vraag is helemaal niet eens goed: zijn we voor of tegen? Het is een vraag, iedereen wil dat er een betere wet komt, alleen wat zet je daarin en wat niet? En als je dan alleen met ja of nee kan antwoorden, voor of tegen kan antwoorden... gaat dat volledig voorbij aan hoe ingewikkeld het probleem maar ben je, is. ben je ook tegen referenda, bijvoorbeeld op gemeentelijk niveau... over moet er ergens een, ja. uh, een brug komen? Helemaal op tegen. Ik vind ja. dat het op allemaal op afstand moet. En, uh, ja, je moet je niet Waarom? zo dat heel, heel Je ja. ja. kiest gewoon één keer in de vier jaar kies jij een richting, een ja. lijn... En, en dan heb je het vertrouwen dat die mensen uh, ongeveer doen wat jij wil. En dat doen ze nooit helemaal precies, maar een beetje... Dat no, dat is... Rodolf had jij vond dat niet? Nee. nee, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ik ben er juist tegenovergesteld. Ik vind dat burgers veel en veel en veel meer betrokken moeten worden... bij besluitvorming. En dit juist als er een uh, groot gebouw ergens neergezet gaat worden... of een groot project dat je de bevolking vraagt... wat vinden jullie hiervan? En, uh, juist op gemeentelijk niveau. Juist, oh, juist. op gemeentelijk niveau. Ik, ik ben voor uh, het, het kweken van bevlogen mensen in wijken... Uh, die het maar beleid kunnen verdedigen. Als je een leuke wijk woont. Daar hangt het er wel een beetje vanaf. Zeker, maar je, je, bedoel... je had in Utrecht ook wijken... Die uh, sociaal wat minder zijn, maar waar hele ja, bevlogen maar goed, mensen rondlopen. Je in die wat sociaal wat mindere wijken. Ze hebben net besloten dat er voortaan iedere avond een knopploeg uh, patrouilleert. Ja, je leg je er maar neer. Ik niet. Ik heb toch liever iemand die het wat van een afstandje wat genuanceerder bekijkt. Of je woont in een wijk uh, waar denk het voor heeft de absolute meerderheid. Ja. Nou, ik weet niet uh, hoe, leuk het, hoe leuk het is. Ja, nou ik dat. Kijk, we lopen discussies door elkaar heen. Nou, ik, ik, om even op Arthur door te gaan. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je in een wijk, af en toe eens bij elkaar komt. Had, vroeger had je, ja, ja, en dan zeker. heel erg lang geleden, uh, onder de Fransen nog... in de patriotische tijd, was er, iedere vrijdag kwam de, de bevolking bij elkaar... in Utrecht, uh, om over dingen te beslissen. Gewoon iedere vrijdag bij elkaar komen, mannetje of duizend, vijfhonderd, zoiets. Ze en ze FC Utrecht, Deze de twee nou, weken. Als we dat nou eens aan elkaar koppelen, <laughs> ja. voordat FC Utrecht speelt... Nou, dan ja. doe dan dat doet dat nou maar niet. <laughs> we worden hele goede besluiten genomen, denk ik. Dat lijkt me niet zo verstandig. Meer betrokkenheid, Ik ben voor betrokkenheid, maar ik ben, ik ben niet voor uh, op elk uh, microniveau... Uh, dat iedereen maar de hele tijd inspraak heeft. Ik geloof het gewoon niet. Ik vind gewoon dat er, je moet er mensen voor nemen, de capabele mensen. Zeker. En die moeten het werk doen. Het is gewoon een vak. Het is gewoon een vak. Maar misschien nee. moet dat vak dan wat beter ja, precies, gewaardeerd worden ook. Eigenlijk, vind ja. ja. ik ook. Je zou misschien... Het uh, moet meer status krijgen, uh, het moet meer betaald worden. Ja. De, ja. Dat denk ik ook. Want gemeenteraadsleden, er wordt erg over geschamperd... verdienen bijna niets. Nee, dat, dat is virtueel ja. niets. En die mensen die... Bedienen... Dan, en ze gaan, ze gaan over grote portefeuilles. Ze gaan over grote budgetten. Ze hebben echt uh, ja. grote zorgen in de steden. Ik ja. bedoel, dat, dat moet zijn inderdaad... Ze zijn geen zakkenvullers. Er wordt vaak gezegd van ze zitten in de politiek om, om hun eigen Maar zakken helemaal niet, Dat vind ik ook helemaal niet. ben ik helemaal niet... Bemoedigers. Dat is het meer. Het zijn toch een beetje. Nee, het zijn mensen die zich oprecht bezorg maken over dingen. Het is en... ook wel een bepaald type mens. Zingen jullie dat wel met me eens? Dat nou, ben ik met je eens. Nee, dat zeker. Maar het zijn ook de Namelijk? mensen die het tenminste doen. Juist. Ja, maar, ja, dat klopt. En dan slaan ze zichzelf graag voor op de borst. Maar wat dus ja, voor type mens? Ja, maar is wat ja, echt, wat is voor een... type mens? Nou, gewoon mensen die ze graag die het beter weten. Ik word liefst met rust gelaten. Ja. Maar net zou je nog een pleidoor... Van, zeg je van ja, het zijn allemaal cirkels... het zijn allemaal mensen die, die niks ja. kunnen... maar ja, er zijn er dus een paar die het beter weten dan jij... maar jij kan er gewoon niet tegen. Nou, dat, dat ja. gaat wat ver. Als dus ze het echt beter weten, kan ik daar best tegen. Oh, ik ben echt niet het type dat, uh, dat overal dwars... maar ik vind het wel moeilijk om vertegenwoordigd te worden... door mensen die ik minder acht dan mezelf. Ja. Nou, dan moet je misschien uh, de consequentie nemen... en zelf dan de politiek in gaan. De lijst van Roosmalen. Nou ja, goed. Dat is inderdaad uh, een optie. <laughs> <laughs> uh, nou ja, we, ja. we, hebben, een, we hebben nog één <laughs> kijk te gaan... van, een, van onze uh, druk te maken Arthur. Uh, ik geef het woord graag aan jou. Eigenlijk is de dag van de verkiezingen de enige dag in het jaar... dat ik me niet erger aan onze democratie omdat dan alle geluid verstomt, de oeverloze discussies... de voorspelbare verontwaardiging van politici... de jennerige vragen van journalisten die uitsen op een rel... zoals iedereen langzamerhand uitsluitend uit lijkt te zijn op een rel... de onzinnige peilingen, de meninkjes... Op de dag van de verkiezingen, althans tot half negen s'avonds... wanneer de eerste prognoses bekend worden... is er niets om je aan te ergeren. Het oog van de storm. Daarna barst het weer los. Het elkaar de schuld geven... vroeger noemden we dat trouwens Zwarte Pieten. De uitleg van de verliezers die altijd zeggen... dat ze de boodschap niet goed hebben uitgelegd. Nooit dat ze misschien gewoon een slecht plan hadden. De dag van de verkiezingen is als een ouderwetse zondag... waarop de winkels gesloten waren. Rust. Tijd voor reflectie. Tijd om stil te staan bij waar het eigenlijk om gaat. Dat je het recht hebt om te kiezen... En wat een geluk dat is. Hoi. Ik zou we veel vaker moeten doen dan, toch? Het oogvlak van één keer vier jaar. Ja, dat is waar, ja. U zijn wel een stelletje pessimisten bij elkaar. Helemaal niet. Nee, nee, ik bedoel juist... Ik ben juist een enorme fan van de democratie. Maar ik. vind de enige dag dat je het niet ergert... is de dag van de verkiezingen, want dan is er tenminste... Het is een column, Willemijn. Dat begrijp ik wel, maar het is goed. Maar er zit veel erg... Er is redelijk wat ergernis in al die voorspelbare discussietjes. Zeker van die landelijke politici, vind ik. En die dan weer... en dat je opwinden over de ander heel erg opwinden en dan zie je ze vijf minuten naast ze weer lekker met elkaar lachen je denkt nou ja het is allemaal gespeeld weet je wel. Het is, nou uh, dat ben ik toch niet met je eens M mijn moeder was uh, politica en dat was in de Die tijde... was de ergste, echt. Huh? Die was, dat, was de alle, dat was de allerergste. Dat was die de partij alle... bestaat niet meer. Uh, nee, maar die was uh, uh, uh, heel erg bevlogen tegen. Uh, Welke partij? De Partij van de Arbeid. Ze zat in de Tweede Kamer. Wijnia zo heette zij. En ze had een geschurfthekel aan uh, de VVD en het CDA. En zeker aan uh, het kabinet wat er toen zat. Zij was altijd in het zwart gekleed of uh, in stemming van rouw. Ik ging een keer met haar mee en toen kwam daar Dries van acht. Een heel klein uh, opdondeltje overigens. Uh, en mijn moeder, die toch echt tegen hem te keer ging, altijd, die zag hem. Dries, Dries, die zoende Dries van acht. En zei: Mag ik je mijn zoon voorstellen? Daar was ik echt oprecht door. Nou ja, ik, van, ik, ik was woedend. Ik zei: Van, je, oh, van oh, okay, ja. Ja, nou, ja. Hoe kan je nou de vijand? Hoe kan je daarmee ja. omgaan? En toen ja. heeft mijn moeder mij uitgelegd... dat gaat in de politiek natuurlijk... dat je de standpunten met elkaar botsen. Maar je moet als mens wel uh, door een deur kunnen... en elkaar ja. uh, vriendschappelijk kunnen bewegen. Want dat, dat is de essentie nee, van democratie. ik ben het met er eens. En, uh, maar volgens mij is dat er ook wel mis aan deze tijd. Dat het allemaal zo ontzettend verhard. Ja. Dat je, ik bedoel... Ja. Doe normaal tegen elkaar, ook ja. buiten... Ja, dat is misschien ook... Arthur heeft het net over uh, die ene dag per jaar... dat we gevrijwaard zijn, namelijk de verkiezingsdag... van de jennige vragen van journalisten... die alleen maar uit zijn op een rel... Just. en hopen dat iedereen tegenover elkaar komt te staan. Ja. Is dat ook wat je, wat je signaleert, Marcel? Dat het, nou, wat, ik ben zelf natuurlijk ook... Uh, uh, niet van alle vlekken vrij, want ik zit ook tv te kijken... en ik vind het ook fantastisch dat... ik hoop dat er meteen geschakeld wordt naar de Partij <laughs> van de Arbeid... in Amsterdam. Ik vind dat geweldig dat ze weer gehalveerd zijn... daar kan ik echt van genieten... En ik heb ook genoten waarom, van lodewijk als Nou, gewoon de, dat hypocrietie, dat lichtpuntje zien... terwijl het één baken van duisternis is. Daar kan ik echt van genieten. Maar als jij zegt, we worden steeds harder... Ja, ja, daar geniet ik echt, echt van. Ja. Ja. Jij zegt, we worden steeds harder voor elkaar. En dat is ook uh, onprettig. Daar doe je ja. natuurlijk ook even hard aan mee. Ik kan me nog uh, D66-column herinneren van twee weken geleden... waar die partij echt kapot maakt. Nou, maar dat is toch helemaal... Als ik ze zo tegenkomen, geef ik ze de hand. Nee, ik bedoel, dat, ik heb dat, helemaal niks tegen D66. Het was gewoon een momentopname. Ja, het had ook, ja, het had ook uh, een andere partij. Ik vond dat ook heel hypocriet. Maar, maar het gaat, het gaat het er natuurlijk met, om dat je daardoor... wonen. Het gaat erom dat je daardoor wel... Uh, dat, dat vellen tussen mensen, dat voed ja, je ja, nee, daarmee Maar Het was totaal niet persoonlijk. Wat ik, wat ik slecht vind in deze tijd... is dat mensen op de persoon... Uh, gaan spelen. Nou, wat ik heb voorgelezen, was, ging gewoon over standpunten. Ja, dus maar dat Wat, niet wat, wat heeft, ik hier ook wel merk, en zeker ik in jouw column... Je, je houdt ook zeker van de democratie... maar is het ook niet zo dat wij op lokaal niveau... dus bij gemeenteraadsverkiezingen erg lacherig, lacherig erover doen? Nee, dat is zeker een probleem. En ik denk dat dat dus ook te maken heeft met de waardering die we hebben... of eigenlijk het begrip aan waardering wat we hebben... voor mensen die dat werk doen. En, uh, en dat heeft met allerlei dingen te maken... maar ik denk ook met beloning en met alles. Als we, als we het serieus... Het, het geld zelfs... Hetzelfde geldt voor onderwijzers. Iedereen heeft zijn mond over, dat is een belangrijk vak. Maar als je ze niet betaalt, euh, blijft dat natuurlijk lastig. Dan blijven ze te veel druk houden. krijg je misschien niet altijd de goede mensen. Dus we, als we het serieus nemen, moeten we het ook heel serieus nemen. Oké, okay, en... maar ik vind ook van, je hoeft ook niet over te lopen van respect. Wat ik bij jou een beetje hoor is bij voorbaat al respect hebben... want hij doet het toch maar... Dan zo zit ik er niet in. Ik vind wel dat iemand capabel moet zijn. Anders mag je erom lachen. Nee, Ik vind zeker dat iemand capabel moet zijn. Maar ik denk, en dan, dan kijk ik ook naar de lokale debatten... die ook op tv uh, soms te zien waren, soms te weinig. Daar zitten ook zeer uh, zeker capabele uh, mensen bij. En ik ken natuurlijk ook heel veel uh, talenten... die doorgestroomd zijn naar de Tweede Kamer. Dus ik vind het soms wel erg makkelijk om altijd maar te schieten... op degene uh, die in, in de gemakkelijke filmpjes uh, voorbij komen... omdat ja, ze een slechte slogan hebben, jezus. of een slecht spotje... of omdat ze uh, uh, een gek aapje zijn die gekke dingen zegt. En Patrick. Wat natuurlijk ook uh, het, het lastige altijd is... dat is bijvoorbeeld die relatie uh, journalist-politicus. Uh, want die journalist die, uh, uh, stelt, uh, probeert iets uit iemand te krijgen... en diegene zegt maar niks, want die is bang dat als ik iets raars zeg... dan is meteen, heeft hij meteen een week lang gedoe. Dus dat houdt elkaar in een soort wurggreep die ja. ook niet gezond meer is. Ik het eens. Nou, we zijn ja, eruit. Ben ik ook? Ja, dat is ja, dat is meer, ik vind het ook wel vrolijk. Ja, ik, vind het, ik heb gisteren met, met ongelooflijk veel plezier naar Thierry Baudet gekeken. Die uh, te horen kreeg dat hij uh, een beetje winst had gehaald. En het leek, Ik weet niet of jullie dat filmpje gezien ja. hebben. Het leek verdorie wel alsof hij uh, een ecstasy-pil op had. En dat was ja. echt fantastisch. Ik, ik was erbij gisteravond. Was erbij. Bij die had hij drugs gebruikt? Of, uh, ik heb het hem niet gevraagd. Um, hij was uitzinnig van vreugde. Ja. In zijn eentje ook. Dat was wel maar hij, gaf ja. op, eentje. Hij, stond, hij stond te dansen ja. op het podium. Ja. En hem werd de vraag gesteld, Bent u blij? Misschien is democratie verslavend. Dat kan ook natuurlijk, hè? Dus dat het er dan zo uitziet. Ja, oké. Ik weet het ook niet. Ik vond de uitzending gisteren erg goed. Ja, de NOS-uitzending. En nog steeds om de 10 minuten weer een nieuwe stad. Dat vond ik echt heel goed gedaan. Ja, ik heb ook wat dat betreft. bleef je toch zitten en kijken. En werd je goed geïnformeerd Wat er ook in de landen. Ga je nog even over iets? Het was gewoon goed. Heren, ik bereid er een einde aan. Dankjewel voor jullie mooie bijdrages en voor jullie mening. Naast mij Marcel van Roosmalen, daar Arthur Umgrover en... En Rolf Schipper. <laughs> nee. Super. Maar hier, had is Ronald, <laughs> Rolf Schipper. <toch? laughs> uh, ik wou zeggen... De ja. Nieuws BV. Dankjewel ja, jongens. Zorgen, iets oh. heel anders. Zorgen om een tekort aan antibiotica in apotheken. Vooral, vooral varianten die zich op een specifiek klein aantal bacteriën sto uh, uh, storten. Storten? storten. Storten, die zijn, storten. Niet, altijd voorradig die zijn niet altijd voorradig. En natuurlijk is er de angst dat bacteriën sowieso resistent worden voor antibiotica. Dus wat is dan de oplossing, is de vraag. Nou, wat is nou het medicijn tegen alle ziektes? Dat is natuurlijk de nachtzuster van het toepasselijk plaat. Virus, hier is Doe Maar.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 Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koets en kippen wel. Dus dan zeg me, maar, blijf ik wel in leven. Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtsusten, wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht brand van binnen. Nachtsusten, doe iets aan het pijn Nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al niet te morgen. Nacht zuster, het zal niet bij je. <totstuk>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 Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, pijn, pijn, Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster Rollo van der Gedas. Zullen <laughs> wij eens gaan, gaan werken. Ja, ik wil graag dat je me introduceert. Ja. Gisteren werden jij en Patrick met internet-expert Frans Jan Boon. En dat ging over Facebook baas Mark Zuckerberg. Zou hij na alle schandalen rond zijn bedrijf eindelijk ontwaken uit zijn winterslaap en iets van zich laten horen. Nou, Frans dacht van wel en jullie dachten van niet. Maar ja. vannacht ja, gebeurde dit. Ja. This was a major breach of trust. En ik ben sorry dat dit you know, We hebben we dat niet dan we niet de Het is wel grappig dat hij klinkt als de stem van Google. Ook als internetcompartij. <laughs> maar goed. Het gratis Facebook-account uh, is ja. voor Frans-Jan Bam. Bon. Mooi, die sneak. Ja, ja, ja dat kunnen ze wel daar. Kunnen ze, ja. ja, Daar gaan we naar de wedstrijd van vandaag. Morgen ja, daar komen de officiële uitslagen van de verkiezingen. En in de loop van volgende week dan weten we ook precies... wie welke raadszetels innemen. En ook hoeveel vrouwen daarbij zijn. Vorige verkiezingen was dat 28 um, Ja, mag wel wat meer. Nou, Hoeveel zal het dit jaar zijn? Daarover ga jij wedden met Bianca Pander. Dat is leuk, die zat bij mij op de middelbare school. Maar dat is niet waar mensen ervan kennen. Dat is namelijk <lacht> van de website stemopeenvrouw.com. Bianca, goedemiddag. Goedemiddag. De afgelopen vier jaar was dus ja, maar 28% van de gemeenteraadsleden vrouw. Leg nog even uit waarom het zo belangrijk is dat er meer vrouwen in die raden komen. Nou, vooral, uh, er gaan steeds meer uh, dingen naar de gemeenteraden. Hè? Dus er zijn steeds meer controlefuncties die worden uitgevoerd door de gemeenteraden. Over de zorg, over scholen. En daar is juist ook die, uh, die input van vrouwen heel erg nodig. Want in Nederland is het nog steeds zo dat helaas traditioneel... de rol van zorgtaken bij de vrouwen ligt. Dus ja, je hebt gewoon die input van die vrouwen nodig en die ervaringen... om tot betere besluiten te komen. Want die mannen die hebben er geen verstand van. Nou, ook wel, maar je hebt gewoon, het is nog steeds de traditioneel rolverdeling uh, in Nederland. Is vrij, uh, ja, de vrouw heeft toch de meeste zorgtaken thuis. En bovendien ook de meeste zorgberoepen. Mm -hmm. En zeker de zorg, steeds meer taken van de zorg gaan naar de gemeentes. Dus dan wil je ook graag hun invloed en hun, uh, uh, hun ideeën horen ja. in de gemeenteraad. Nee, precies, want uh, dat zal zo zijn, dat is zo... dat vrouwen nog steeds het grootste gedeelte van de zorg op zich nemen. Maar hoe is dat van meer waarde als je in de gemeenteraad zit? Nou, omdat je daar over alle onderwerpen praat... en steeds meer van die onderwerpen die dus belangrijk zijn... gaan naar de gemeenteraden. En ik denk, je wil ook gewoon een betere representatie in je gemeenteraden. Je wil gewoon dat mensen zich herkennen... Uh, in de onderwerpen die besproken worden in de gemeenteraden. En dat gaat niet alleen over meer vrouwen... maar misschien ook gewoon verschillende uh, uh, leeftijdscategorieën. Je wil gewoon zo best de best mogelijke representatie in de gemeenteraden Ja, precies. Dat, dat laatste lijkt me toch het meest belangrijke, toch? Je wil gewoon een afspiegeling Zeker. van de samenleving. Ja. Zeker, ja. ja. En nu is dat gewoon te weinig vrouwen. En er, zijn, ja, er zijn op allerlei fronten kan je daar op strijd en wij hebben ervoor gekozen. Er moeten echt eerst maar eens meer vrouwen niet raden. Nou zeggen politieke partijen actief bezig te zijn... Hè, met het werven van vrouwen. Maar blijkbaar <coughs> excuse, heeft dat nog niet het gewenste resultaat. Wat moeten partijen doen? Nou, ze zouden allereerst beter moeten scouten. Uh, het is gewoon bewezen dat vrouwen vaak... meer dan één keer benaderd moeten worden... voordat ze denken, ja, ik kan dat wel, die gemeenteraad. Of ook de Tweede Kamer. Dus je moet veel meer tijd nemen als partijen... om uh, specifiek vrouwen te benaderen en te scouten... Om, uh, om op de lijsten te komen. Dus ze moeten daar... Uh, uh, meer scouts op pad sturen en uh, ook meer tijd inbouwen... en vaker even een gesprekje voeren en vaker een belletje doen... van, hé, hey, jij zou echt een heel goed raadslid zijn... of jij zou echt een heel goed kamerlid zijn. Doe het nou, je kan het echt. Dus als vrouwen de eerste keer nee zeggen... moet je gewoon nog een keer aandringen, zeg je eigenlijk? Uh, nou, als ze twijfelen in ieder geval. Kijk, als ze echt heel pertinent nee zeggen... ja, oké, okay, dan is misschien ook wel het antwoord nee. Maar vrouwen hebben gewoon, uh, is bewezen... dat ze iets meer support nodig hebben... en ook een iets persoonlijker benadering. En heel veel uh, partijen scouten nu nog via het Old Boys... Netwerk uh, te veel althans. En uh, we merken wel sinds de vorige verkiezingen. we zijn begonnen met stemmen op een vrouw bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar. dat partijen het ook wel zichzelf aan het realiseren zijn. en het scouting systeem ook al aan het aanpassen zijn. maar het kan nog steeds ietsjes beter. Ja, ja. en hoe gaat dat dan? Want echt mensen worden telefonisch geworven. Je zou denken dat mensen al interesse hebben in de partij. maar je gaat natuurlijk niet in willekeurig wat mensen opbellen, toch? Van hoi, je hebt een leuk CV, heb je interesse. Ik bedoel, er, er is toch al, ligt al, al interesse aan de grondslag, neem ik aan. Nou ja, en soms moet je ook gewoon heel actief op zoek gaan... naar mensen die geen interesse hebben in de politiek. Maar juist bijvoorbeeld heel actief zijn in uh, de schoolraden... Of, uh, in als, of, of ondernemer zijn. En dan moet je ze gewoon heel actief benaderen. Van, kijk, zeker bij gemeenteraden wil je gewoon een goede representatie... van de hele samenleving. En dat moeten niet allemaal beroepspolitici zijn, uh, zijn. Maar dat moet misschien ook wel iemand zijn die heel, heel veel doet... in de schoolbesturen in een bepaalde omgeving. En dan moet je gewoon actief benaderen. van, hey, Heb je wel eens nagedacht over de gemeenteraad? Zou dat niet wat voor jou zijn? Jouw blik en jouw visie en jouw ideeën en ja. jouw ervaring... Zijn gewoon van toegevoegde waarden. Weet je eigenlijk of het bij lokale partijen uh, beter gesteld is met het percentage dan bij landelijke partijen? Want die hebben misschien minder zo'n Old Boys Network? Uh, nou, daar is nog niet echt genoeg onderzoek <lacht> naar gedaan. Uh, we gaan dat wel na deze uh, verkiezingen en de uitslagen gaan we dachten: is goed te bekijken. Uh, samen met Open State Foundation. En dan gaan we kijken of, waar, uh, welke partij het echt het beste doet. We weten wel, bij de landelijke partijen heeft GroenLinks het afgelopen keer de meeste vrouwen op de lijst gehad. Dat weten we wel. Hoe komt dat? Uh, ik denk dat zij er meer aandacht voor hebben gehad. Hè. Jesse Klaver heeft ook gezegd uh, ooit... Van, als, er, als ik een kabinet mag voeren... dan wil ik in ieder geval ook 50% vrouwen hebben. Dus ze zijn er gewoon veel bewuster mee bezig... denk ik binnen GroenLinks dan bij de andere partijen. Ben je voor, voor, voor een kwotum? Uh, nou, ja, misschien ondertussen wel een keer. In ieder geval een kwotum voor de lijst. Dus dat je zegt, uh, als partij moet je in ieder geval om en om... man, vrouw op de lijst inleveren. Want dan gaan we er tenminste komen. Want het begint eigenlijk echt dat de lijsten gewoon... maar 30 procent vrouw op de, uh, uh, staan. Dus dat, ja, dat moet gewoon omhoog. En als je dan zegt, voor de lijsten moeten we in ieder geval... een kwotum hebben van 40 of 50 mm. uh, uh, van het andere geslacht, Dat zou wel helpen. PvdA doet dat geloof ik al jaren, ja, klopt. Die doen om en om. Uh, maar ja, die oplossen gewoon niet voor heel veel mensen in de raad. Dus dat scheelt <laughs> ook nee, niet op. Nee, dat is heel jammer voor ze dat de uitslagen <laughs> deze keer ja. ja. Nou, nou, laten we eens gaan. We 28 ja. procent vier jaar geleden. Bianca, wat denk jij? Is meer, minder en zo ja, hoeveel? Nou, ik. ik... Ik vind het moeilijk te voorspellen, maar ik denk dat we uh, iets meer richting die 30 gaan. Dat heeft ermee te maken dat GroenLinks toch gisteren behoorlijk heeft gewonnen in een heel aantal gemeenten. En de lokale ook. En ik denk dat bij de lokale uh, zag ik in bepaalde gebieden ook meer vrouwen. Dus ik, ik zeg, 30 gaan we dichtbij komen. Ja, dus zeg maar willen Willemijn. Ik, ik ben nog positiever. Oh. Ja, ik denk... Uh... Wow. Ik denk 31 Zo. Nou, nou, nou. daar zou ik voor tekenen. Nou, ja. baby steps heb... hoor, dit Maar, ja. Ja. ja, maar je moet wel realistisch blijven. Hè. Dat Rolo. is ook weer dat waar. Oké. Wij okay. ja. We werden om een rood potlood. Voor de volgende verkiezing <lacht> heb ik <je> gegapt gisteren. <lacht> <lacht> erg hè? Ja, Mooi. Ja, vind ik heel nou. erg. Ja, nee, Dat ja. mag niet. Dat kan ook niet, er zit aan een kettingje. Nou, je moet... niet meer. Heb je losgerukt van een kettingje? Nee, ja, was... dat je met een uh, hebben de, lach... de stemming wel uitgemaakt. Het ja. ja.